Hey! Leuk dat jullie allemaal weer even luisteren um, Ja, Weer eventjes een, een hele korte update Het is, uh, het is, het is een hectische periode het, het, het is hartstikke druk, ik heb hartstikke druk op mijn werk um, Ja, In ieder geval, uh, gisteren heb ik weer een nachtdienst gedraaid Daarvoor ben ik gewoon lekker drie dagen vrij geweest Want ik heb heel veel uren gemaakt Ik werk inderdaad, nou, zoals jullie weten, twaalf uur uh, per dag Ik was nu lekker drie dagen vrij En dat heeft me goed gedaan ik ben, uh, Twee dagen ben ik lekker in Brussel geweest uh, we hebben een hotelletje geboekt. Uh, nou ja, gewoon lekker uit eten geweest. Uh, een beetje sightseeing gedaan in de stad. En we uh, even naar een concert geweest. Uh, nou ja, gewoon hartstikke leuk. Gewoon even uh, privé tijd. Even plezier. Mag ook wel. Uh, ja, ik denk dat ik dat wel verdiend heb. Dus dat was heel erg leuk. Uh, ja. Nou ja, zoals ik zeg, ik was er wel weer even aan toe. Naar die drukke periode. Oké. Okay. Even back to de dingen van de dag, zeg maar. Uh, begin van het jaar heb ik al gezegd dat alles uh, lekker loopt. En dat is nog steeds zo. Het gaat, het gaat echt steeds beter. Het is ongelooflijk. Uh, ja, ik, ik heb niks te klagen. Nog steeds niet. En uh, ja, nou, hoe gaat het verder? Nou, werk is hartstikke druk. Heel erg druk. Uh, we liggen nu een week stil omdat er een, een nieuwe sectie wordt gebouwd bij ons bij de fabriek en uh, ja goed het meeste personeel is uh, is vrij anderen doen onderhoud en ik heb er in principe een, een, een functie bij gekregen ik was hiervoor natuurlijk elektromonteur en onderhoudsmonteur en uh, ja ja goed ik mag morgen dus gaan beginnen om uh, alles elektrisch aan te sluiten en alles en dat vind ik wel uh, Heel erg leuk. Ze hebben me dat gevraagd en uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik heb er in principe gewoon echt een functie bij gekregen. Ik ben niet alleen procesoperator, maar ik ben nu dus ook uh, de onderhoudsmonteur van de hele zaak. En uh, ja, dat brengt heel veel voordelen met zich mee. En ik, wat dat betreft, ik mag echt niet klagen. Uh, nou ja, goed, mensen die mij op Facebook hebben en die vrienden van me zijn. Nou ja, die hebben alles meegekregen. En uh, die hebben ook ja, meegekregen wat voor... Wat er allemaal is gebeurd. Ik heb ook een fantastisch cadeau gekregen van mijn werk. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat heb ik nog nooit gehad. In mijn hele leven niet. En uh, ja, nou ja, weet je, ik werk hier nog maar vier weken en alles gaat perfect. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel te danken. En het lijkt wel of het steeds beter gaat. Ik klik gewoon goed met iedereen. Ik heb een fantastische baas. Ehm uh, ja, nou ja goed, alles wat ik kan wensen, dat heb ik op het moment. Ik bedoel, uh, ik heb niks te klagen. Ik heb Van de week heb ik alles nog even op een rijtje gezet voor de vakantie en alles, want er komt een heleboel aan. Ik ga in februari ga ik met mijn dochter naar een concert. Nou, in mei is, is mijn dochter helemaal gek van worstelen, van het Amerikaanse worstelen. Nou, daar hebben we kaartjes voor geregeld, dat gaan we allemaal doen. Ik ga in februari ga ik nog een, uh, een week naar San Francisco toe. Uh, ik heb juni alles even op een rijtje gezet, want ja, wij zijn natuurlijk wel van de festivals. En ik heb er nu ineens ook een heleboel vrienden bij gekregen, wat collega's zijn, maar ook al, nu al vrienden. Dus onze groep wordt in principe alleen maar groter en dat is gezellig. We gaan uh, sowieso naar uh, Pinkpop, We gaan naar Rockham ring, daar gaan we als eerste heen. Rockham Ring, daar beginnen we. Uh, dat is een weekendje, een lang weekend. Ja, daarna ga ik uh, tien dagen weg. Dan ga ik tien dagen naar New York in juni. Daar uh, heb ik heel erg veel zin in. Nou, maar dat heb ik allemaal uitgelegd in mijn vorige podcast. Wat ik allemaal ga doen, wat ik allemaal van plan ben. En, nou ja, die plannen staan. Ik ben nog steeds alles verder aan het uitwerken. En want er komt steeds meer bij. En ik denk, oh, dat ga ik ook doen. En oh, dat lijkt me leuk om te zien. En nou, mijn lijstje wordt steeds langer. Dus ja, tien dagen is al vrij kort. Maar mocht ik niet alles kunnen redden, nou, dan ga ik gewoon eind van het jaar nog een keer terug. Maakt me niet uit. En, uh, mm, ja. Uh, nou goed, we hebben, daarna hebben we nog Pinkpop. Uh, ik ga nog naar Graspop toe. Dus het wordt echt een, een, een hele drukke, drukke periode. Maar gewoon zo ontzettend leuk. Met gewoon heel veel leuke mensen omheen. Me ja, ik bedoel. Wat, wat wil je nog meer? Ik bedoel, dat is het leukste wat er is. Vriendschap en uh, plezier. En dat, dat is me nu zo gewoon heel veel waard. En ik had er heel veel vrienden om me heen, maar het worden er alleen maar meer. En ik vind dat uh, ja, positief. En het loopt allemaal zo makkelijk. Het lijkt gewoon of alles gewoon heel makkelijk gaat op het moment. En daar verbaas ik me nog steeds elke dag over. En uh, ja, ik ben gewoon, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ik bedoel, uh, dat is voor mij een, een teken dat ik uh, de goede beslissing genomen heb in, uh, in november. Ja, en daar sta ik nog steeds achter. En uh, elke dag wordt mijn, uh, wordt mijn keus bevestigd. Ik, ik zit hier prima op mijn plek. En ik heb, uh, nou ja, wat ik, wat ik al een paar keer aangeef, ik heb gewoon helemaal niks te klagen. Absoluut niet. Alles loopt gewoon lekker. Zowel uh, met mijn werk als met mijn kinderen loopt alles lekker. Uh, met beide dochters gaat het uh, een stuk beter. Uh, mijn oudste dochter ook, mijn oudste dochter die gaat binnenkort verhuizen. En dat vind ik uh, ja, alleen maar een goed, goed iets. En uh, daar staat ze positief ook achter. En ik merk dat het uh, voor haar ook ja, toch wel een soort van uh, persoonlijk uh, emotionele boost geeft. En ja, nou, alleen maar leuk om te zien. Le leuk om te zien in ieder geval dat het goed gaat met je kinderen. Dat is ook het mooiste wat er is. En, ik bedoel, ze hebben heel veel ellende gekend in hun leven. Nou ja goed, wie mijn vorige podcast met mijn dochter heeft gehoord. Met mijn oudste dochter dan. Die, die weet wat er allemaal is gebeurd. En die weet wat voor ellende ze heeft meegemaakt. En uh, ja, dat, dat, dat gun je geen enkel kind. En ik ben blij dat ze nu weer een beetje omhoog aan het krabbelen is. Naar alle negatieve shit waar ze doorheen moest. En alle teleurstellingen die ze heeft gehad. En ja, dat gaat gelukkig allemaal weer een stuk beter. En daar ben ik blij om. Dus het, het, het positieve volgt elkaar ook echt in, in een enorm tempo op. En uh, ja, het is wat ik zei, weet je, het kan allemaal geen toeval zijn. Het komt echt allemaal tegelijk. Uh, en dan val ik weer een beetje in herhaling. Maar uh, naar wat mij overkomen is, uh, is alles gewoon zo omgedraaid. Dat alles gewoon echt alleen maar in een opwaartse, opwaartse lijn loopt. En daar uh, geniet ik nog steeds met volle teugen van elke dag weer. En ik, soms is het heel moeilijk om te geloven wat er allemaal gebeurt ik kan zeggen wat er op mijn werk allemaal gebeurd is. Wat ik gekregen heb allemaal. En uh, ja, het, het, het, het is ongelofelijk. Maar ik ben er hartstikke blij mee. En ik ben er ook heel dankbaar voor. Dus wat dat betreft, uh, ja. Ja, geef me gewoon een waanzinnig goed gevoel. Uh, nou ja, goed. Hiervoor hebben jullie natuurlijk ook nog gehoord. Uh, dat ik uh, dagelijks met Yvonne bel. Uh, Yvonne is een, uh, een beetje een stabiele factor geworden in mijn leven. Het, het, het is gewoon uh, puur Per toeval is het allemaal, ja, is het me overkomen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, weet je, toeval bestaat ook allemaal niet. Daar dat geloof ik ook helemaal niet in. Volgens mij is alles bestemd. Alles gebeurt met een reden in je leven. En uh, dat is mij in ieder geval heel erg duidelijk. En zo was zij daar in één keer in mijn leven. En het is, ja, ze is gewoon een stabiele factor geworden. We, we, we bellen gewoon echt dagelijks. En soms is dat... Ja, dan moeten we echt even op de klok kijken, want soms zitten we 5 à 6 uur zitten we aan de telefoon. Ik heb wel eens dat, A ochtends gaat mijn wekker. Als ik ochtenddienst heb of dagdienst heb, dan gaat mijn wekker als ochtends om half vijf. Ik ben om 6 uur beginnen. En dan, euh, nou ja, goed, s'avonds is ze ook wel eens druk. En ze hebben ook heel veel vrienden. En dan belt ze me altijd eventjes. En dan belt ze me rond een uur of tien of elf als ze thuis is. En dan zitten we zo lekker te kletsen. En dan, dan kijk je op de klok en denk ik, oh god, het is al drie uur, weet je, en dan moet nog slapen. En. De tijd vliegt als ik met haar praat. We hebben het altijd wel over, nou over, over normale dingen, maar de, meestal gaat het ook over de grootste onzin. We hebben gewoon lol. En lol is gewoon heel belangrijk. En dat heb ik met haar gewoon heel erg en heel sterk. En dan zeg ik, s'nachts of s'avonds laat bellen we, uh, we. We bellen ochtends, we bellen tussendoor, we appen de hele dag. Dus ja, we hebben gewoon heel erg... Uh, Heel erg veel contact en we hebben eigenlijk allebei hetzelfde gevoel. Het is, het is alsof we elkaar al jaren en jaren kennen en dat is gewoon echt uniek. En verder zijn we gewoon heel veel hetzelfde. Zij denkt hetzelfde over dingen als ik, ze heeft dezelfde smaak als ik. Uh, ja, het praat alleen maar makkelijk. Ze houdt echt van dezelfde dingen en ook dat is makkelijk. Ik bedoel, als ik zeg van joh, ik heb zin om daar en daar heen te gaan. Oh ja, weet je, dat vindt zij ook allemaal geweldig. Want het, dat is precies haar ding ook en dat is gewoon heel erg makkelijk. Dus uh, ja, we, het lijkt alsof we gewoon elke dag dichter en dichter naar elkaar toe groeien. En dat is gewoon heel erg leuk om, uh, om, om, te, om te zien en om te voelen. Want het voelt ook gewoon heel erg goed en ik ben daar ook gewoon heel erg blij mee. En ik ben blij dat het ook in mijn leven is, want uh, ja... Ook daar had ik niet op gerekend. Ik heb zoiets van, ja weet je, uh, ik red het voor de rest prima zo. En ik heb geen zin meer in dat geoude hoer. En uh, nou ja, goed, vrienden van mij die zeggen nu ook. Ja, maar Dennis, uh, ik hoorde jou drie weken geleden nog zeggen van. Uh, ja, maar luister, het voor mij allemaal niet meer. En ik blijf lekker alleen. Hoe zit het nou allemaal? Ja, weet je. Soms gebeuren er dingen in je leven en daar doe je niks aan. En uh, zoals ik vorige keer al beschreef in mijn afgelopen podcast. Daar was zij gewoon in één keer en ze dondert zo mijn leven in. En van het eerste moment dat ze in mijn leven is gekomen, uh, is het alleen maar heftiger geworden en beter geworden en leuker geworden en het houdt gewoon niet op. Dus wat dat betreft, ook daar zitten we gewoon in de stijgende lijn. En ik zou liegen als ik zeg dat ik er gewoon niet van geniet, want het is gewoon hartstikke leuk. En het is gewoon een fantastische meid en uh, het is een leuke meid en uh, ja, we hebben ook hetzelfde meegemaakt en ook dat is makkelijk. Dus dat, uh, ja, het gaat allemaal gewoon hartstikke lekker. Wat wil ik nog meer? Ja, Ik heb eigenlijk niks meer te wensen, want alles loopt gewoon goed. Dus uh, ja, na alle ellende die ik heb meegemaakt en die ik heb moeten doormaken, is, uh, is het nu gewoon allemaal omgedraaid. En, uh, het, het maakt mij sterk. Ik bedoel, ik ben al sterk geworden de laatste paar maanden. Maar weet je, er is gewoon niemand die mij meer de pis lauw maakt op het moment. Ik bedoel, ik heb alles op mijn hartje begeerd. Ik, uh, ik, ik heb een fantastische baan. Ik heb, uh, nou, ja, weet je, ik heb gewoon alles... Leuke mensen in mijn omgeving. Ik heb nou een hele leuke vrouw in mijn leven gekregen en uh, ja, nee, ik heb gewoon niks meer te klagen. Ik, uh, nou, weet je, geluk zit in kleine dingen, maar ja, ben ik gelukkig op het moment? Ja, ja ik ben heel erg gelukkig op het moment. Ik heb uh, niks meer te wensen, in ieder geval. Absoluut niet. Uh, ja, goed, zoals ik zeg, ik ben dus een paar, weken, een paar dagen in uh, Brussel geweest. Een paar weken was maar waar. Een paar dagen ben ik in Brussel geweest. Uh, dat was hartstikke gezellig. Ik ben even lekker tot rust gekomen. Zeker na die uh, ploegendiensten van 12 uur. Dat was gewoon echt wel even nodig. Want dat hakt het hakte toch wel in hoor. Als je 12 uur werkt en je moet naar huis en dan kom je thuis, dan ga je douchen. Uh, je gaat nog even eventjes eten uh, dan ga je slapen. En voor je het weet word je wakker en uh, spring je weer onder de douche en je maakt je spullen klaar en je gaat weer naar je werk. En dat is op zich niet verkeerd. Ik bedoel, de dagen vliegen voorbij ook. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik af en toe de, uh, het besef van de dagen heel erg kwijt ben. Want ik weet niet eens op welke dag het is of wat dan ook. Of, uh, dat, dat is wel zo, weet je. We werken vier dagen, twee dagen vrij. Vier dagen werken, twee dagen vrij. En alles verschuift. En Weet je, als je nou een weekend hebt, of tenminste twee dagen vrij hebt. Dan is het uh, meestal niet eens weekend. Maar voor je gevoel is het weekend. En dat gooit je hele ritmegevoel wel een beetje overhoop. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Ik bedoel... Uh, is voor de rest hartstikke leuk. Nou ja, goed. Volgend weekend uh, heb ik ook een, een heel leuk weekend. Ik ga een heel weekend met uh, Yvonne weg. Dus dat is uh, leuk. Kijk ik ook heel erg naar uit. We gaan hartstikke leuke dingen doen. We gaan lekker uit eten. We gaan naar de bioscoop. We gaan, nou, we gaan van alles doen. Alles wat we willen doen, dat gaan we doen. En uh, daar kijken we allebei naar uit. Dat hebben we ook zorgvuldig moeten plannen met z'n tweeën. Uh, nu kan dat gelukkig en uh, ja dat gaan we gewoon lekker doen we gaan gewoon lekker twee dagen genieten nou ja twee dagen uh, eigenlijk langer want vrijdagavond is er, er al en uh, ik ben uh, zaterdag zondag en maandag vrij dus we hebben gewoon uh, ja drie dagen in principe dat is gewoon lekker gewoon lekker leuke dingen doen met z'n tweetjes lekker samen zijn en uh, ja gewoon lekker gewoon leuk en daar kijken we beide naar uit en ik uh, zou je eerlijk zeggen, ja ik denk ook echt dat we er allebei aan toe zijn. En uh, dat gaat helemaal goed komen, dus dat is uh, ook weer iets positiefs. Dus uh, ja, nou ja, ik laat jullie allemaal weten natuurlijk hoe het gegaan is. En uh, mocht het je niet interesseren, joh, dan luister je lekker niet. En mocht het je wel interesseren, nou, dan zeg je, uh, wacht even tot de volgende uitzending. En dan uh, ga ik jullie fijn vertellen wat, uh, wat we allemaal gedaan hebben en uh, hoe het verder is verlopen. En, uh, dus ik zou zeggen, joh, check het de volgende keer gewoon lekker weer. En dan uh, spreek ik jullie sowieso weer. Maar dit was gewoon even een korte, korte update. Ik denk dat het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie uh, gesproken heb. En uh, dat jullie iets van me gehoord hebben. Dus uh, nou ja, bij deze. Dus ik zou zeggen, uh, check het de volgende keer. En uh, ik ga mijn spulletjes weer klaarmaken. Want uh, morgen begint er weer een hele drukke week. Dus uh, leuk dat jullie geluisterd hebben. En ik uh, spreek jullie volgende week wel weer. Een hey, super mens, ik zou zeggen. Latrios en fijne avond. Hoi.